Moest dat nou, lieveling, moest dat nou? Moest je mij verlaten na die ruzie tussen ons? Of wilde jij een ander en gaf jij me toen de vond? Ik denk toch nog zo vaak aan jou, want jij bent voor mij de vrouw. Moest dat nou? Alleen moest dat nou Alleen omdat hij rijker was, liep jij mij in de steek Het heeft mijn hart zo'n pijn gedaan, nu voel ik mij zo weak Ik weet niet wat ik doen moet, het is allemaal zijn schuld Die vraag blijft steeds in mij gehuld Vanaf het moment dat ik jou kende, wist ik dat er nooit meer iemand anders in mijn leven komen zou. Ik weet dat er voor mij geen andere vrouw van waarde is. Je moet begrijpen, ik kan niet meer zonder jou. Moest dat nou? Lieveling moest dat nou? Je bent met hen vertrokken en nu zie ik jou nooit meer. Als ik naar jouw foto kijk, gaat mijn hart zo te eer. Ik zal het nooit vergeten dat jij me toen verliest. Maar als ik aan je denk heb ik verdriet. Moest dat nou. Lieveling moest dat nou. Moest je met die ander gaan die rijker was dan ik Het heeft mijn hart zo'n pijn gedaan, nog steeds komt er een stik Ik moet zo dikwijls denken aan die tijd van jou en mij En s'nachts voel ik opzij. van zij op zij Vanaf het moment dat ik jou kende wist ik Dat er nooit meer iemand anders in mijn leven komen zou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 Want jij bent voor mij de vrouw, moest dat nou, lieveling moest dat nou. Alleen omdat hij rijker was, liep jij mij in de steek, het heeft mijn hart zo pijn gedaan, nu voel ik mij zo wink. Ik weet niet wat ik doen moet, het is allemaal zijn schuld, die vraag blijft steeds in mij gehuld.